Kwaad en vergeving inkeer. Commentaar bij de zogerles 70.2 Als malgoed de malgoed zo ellendig is in onze ogen, wat voor zin heeft het dan uiteindelijk na alle correcties gedaan te hebben, zal in de malgoed, de malgoed van elke mens, en van de hele mensheid, van elke toestand die er geweest was, eh, het licht van de Mashiach, Wat betekent, mal, wat betekent mal goed, de mal goed? Daar zitten bepaalde krachten die gedurende zesduizend jaar van de schepping niet verlicht kunnen worden. Zij kunnen niet tot licht komen. Waarom niet? Omdat er nog geen kracht daarvoor is. Daarna zal wel de kracht van de Mashiach komen, en die zal de Malchut mal mal doorboeren, waar aan de ene kant het mengsel van het kwaad zit, en dat kwaad wordt dan omgeturnd in het goede. Juist daarin, in wat ons kwaad leidt dat kwaad wordt dan getransformeerd, in absolute, goed zijn, een vriend, absolute minister van de koning, je moet het alleen nog leren, en dan ervaren, alles wat wij in onze ogen, als ellende zien. Aan het einde der dagen zullen wij zien, dat dit allemaal goed was. Dat is iets wat je moet leren, als je weet van de wetten van, van de geestelijke, hoge geestelijke wetten van het helemaal, dan zal je zien, dat dit absoluut klopt. Johan Nieuwe Student stelt een vraag. Barmhartigheid? Betekent dat dan vergeven? Wat betekent barmhartigheid precies? In onze ogen vertellen we het in de eigenschappen van vergeven enzovoort. Als we het vertalen naar de Kabbala, de wetten van het heelal, wat betekent het dan, wat betekent het dat iemand jou kwaad heeft gedaan? Er is wel sprake van vergeven. Maar als iemand Kabbala doet, dan is er geen sprake van Vergeven. Waarom niet? Als je vergeven tussen aanhalingstekens zegt, dan houdt dat in dat iemand jou kwaad, dat werkelijk kwaad heet, heeft gedaan. Maar als je goed kabalen leert, verder leert, dan zal je zien dat er niemand bestaat die jou kwaad kan doen. Religie zegt natuurlijk dat je moet vergeven, en dat klopt. Maar op een hoger niveau moet je tot de toestand komen waarbij je begrijpt dat er niemand geen kracht, geen instantie bestaat die mij kwaad kan doen. Hoe kan dat? Het is belachelijk wat je zegt. Nee, het is niet belachelijk. Wel, als je jezelf ergens naartoe manoeuvreert. Maar als je goed leeft, kan niemand jou kwaad doen. Maar als iemand jou een klap op de rechterwang geeft, moet je dan jouw linkerwang toekeren. Heeft dat met de religie te maken? Het is dat je het niet als kwaad moet zien. Het is jouw zin. Wat is barmhartigheid? We kunnen zeggen dat het iemand vergeven is. Natuurlijk vergeven is dan een vorm naar krachten, let op, een vorm van correctie doen, voor een mens, maar dat doe je, van binnen jezelf, als een mens zichzelf al gecorrigeerd heeft, dan kan hij, kan hij een ander niet meer vergeven, want vergeven veronderstelt, dat jij meent, dat er kwaad gebeurt. En dat klopt omdat wij of jij nog niet gecorrigeerd bent. Als iemand jou of iemand kwaad heeft gedaan. Ik zou het moeten, moeten ondertussen aanhalingstekens geplaatst worden. Dat jij voelt dat het toch wel kwaad is, natuurlijk in jouw gevoelens, dan moet je vergeven. En wat betekent dat? Als je voelt dat iets kwaad is, dan richt, jou, richt je jouw blik op de malgoed, de malchut, op de dien. En dat als, als resultaat daarvan voel je dat iemand jou kwaad heeft gedaan. Of iets kwaad is gebeurd. Het is jouw toestand. Het is jouw toestand en niet dat iemand jou kwaad heeft gedaan. Als je aan de barmhartigheid blijft hangen dan zal je wat schijnbaar kwaad was voor jou niet ervaren. Jij ervaart het als kwaad, omdat jij op dat moment geleund had van binnen, aan die, aan de gestrengheid, aan jouw malgoed, die niet gecorrigeerd is. Daarom had het jou gegrepen. Je moet het vergeven. Wat betekent vergeven? Dat je inspanning levert. En niet dat jij alleen zegt, ik vergeef jou. Of dat je, ik vergeef jou zegt, omdat het je, een prettig gevoel geeft, want dat is geen vergeven. Soms is het lekkerder om te vergeven, om te zeggen dat ik vergeef. Om te een jouw uh, bewustzijn. Uh, waarom zo? Waarom is het zo? Omdat. het aan jou bleef vreten. Zeg je dan. ik vergeef. Na 50, 50 jaar vergeven. bijvoorbeeld. na nou 50 jaar ver, vergeven we bijvoorbeeld. die moffen. Want dat is makkelijker voor ons, prettiger, bevredigend, bevredigend naar ons gevoel. Dat is geen vergeef. Vergeven is dat je insp inspanning levert, dat jij in de toestand komt waarbij je kwaad voelt. Jij voelt kwaad. Kwaad bestaat niet. Het is jouw kwaad. Jij ervaart kwaad. Vraag op, het, vraag op hetzelfde moment in ander. Bijvoorbeeld jouw buurman. En die zegt, ik voel niet dat kwaad. In zijn optie, in zijn visie, in zijn opinie, is het geheel iets anders dan kwaad. Wat betekent dan vergeven? Een vorm van tycoon, correctie doen, waarbij je kracht opbrengt om van jou, om van jou aangeleund te zijn, aan de goed, de mal goed. dat jou het gevoel geeft, alsof het kwaad is, wat aan jou gebeurt, aan jou, de wereld, of wie dan ook, wordt aangedaan. Dat je krachten, op, krachten opbrengt, om precies dezelfde partnerschap aan te gaan, met barmhartigheid. Ook in jouw kilim. Nergens anders. Alleen in jouw kielien. Binnen jou. Niet over de wereld spreken. Maar in jouw kielien. Moet je shalom vinden. En kan je shalom vinden. En nergens anders. God doet alles ten goede als wij begrijpen, toch? Ervaren dat er geen kwaad is. Dat kan toch pas als je begrijpt wat je eigen situatie is en hoe je erin verzeild bent geraakt. Niet alleen begrijpen, jouw situatie begrijpen. Wat zegt Johan? Ja, die student, als, jou, als je jouw situatie begrijpt, dat kwaad niet echt kwaad is, dat behoorde ook net die woorden aan Johan, zijn vraag eigenlijk, of zijn stelling kunnen we zeggen. Als je, als je jouw situatie begrijpt, zegt Johan, dat kwaad niet echt kwaad is, dan kan je je corrigeren. Kan je naar binnen gaan, Bina is barmhartig. Kan je naar binnen gaan en bevrijd worden? Andere student zegt het is andersom. Je gaat eerst naar de Bina en dan ga je begrijpen. Precies. Juist. Maar Johan zegt dat je eerst moet begrijpen. Dat is een goede vraag. Maar het antwoord geeft de zoger en niet ik. Michael Porter. Wat zegt ons de zoger? Dat de schepper van boven deze voorzienigheid, voorzienigheid heeft getroffen, om de malgoed, de dien, de gestrengheid te verbinden en in partnerschap, partnerschap te brengen met de barmhartigheid en met de binnen. Dat betekent dat vanaf het moment van het scheppen van de wereld is het de wet, dat dit zo gebeurt, dat er geen uitzonderingen van deze voorzienigheid, ooit plaats zullen vinden, want het is de wet, de eeuwige wet. Natuurlijk heb je gelijk, want, uh, want er staat ook geschreven, in een Judea, echt last. Ja, iemand zegt dus, als je het niet als wet ziet. Daarom staat het ook geschreven. In een Judea, echt Als men niet weet, de wetten dus, hoe kan men ze doen? Natuurlijk moet je wat, wat wij leren Kabbalah bijvoorbeeld al aan kinderen brengen. In eenvoudige bewoning. Kwaad bestaat niet. Alleen in jouw kilim bestaat het en niet in de wereld, niet buiten jezelf. Er zou dan een enorme correctie van de wereld zijn. Als je weet dat er zo'n wet is onomstotelijke wet. In elke toestand moet je kracht opbrengen om naar de barmhartigheid te komen. Je hoeft dan niemand te vergeven. Je moet niet vergeven, maar de wetten van het heelal rechtvaardigen. Naleven, dat is jouw taak hoe kan ik het rechtvaardigen? Je moet boven het verstand gaan, en dan recht, het rechtvaardigen. Of je het rechtvaardigt, of niet rechtvaardigt, het blijft bestaan. Als je weet dat het de wet van het hoge wet, geestelijke wet van het heelal is, dan is het in jouw belang om die wet te rechtvaardigen en te aanvaarden. Als je ze niet rechtvaardigt, dan betekent het dat je het niet ziet, niet onder ogen ziet. Je hebt tekort aan het zien. Het is jouw probleem. Wie moet je dan vergeven je moet alleen jezelf vergeven. Ik was kwaad op iemand. Of op... Uh, en nu moet ik dat naar de vergeving opbrengen. Krachten opbrengen om naar de bina te gaan. Naar de barmhartigheid. Dat... Um, dat is het enige wat ik moet doen in elke toestand. Dat wil niet zeggen dat ik alles moet goedkeuren. Ja knikken. Je moet iets doen als je een toestand ziet dat ik kan het dan doen, maar absoluut niet kwaad worden. Als iemand jou kwaad heeft aangedaan, het moet het ook plaatsen tussen aanhalingstekens, wij moeten leren dat te corrigeren om op die manier, het kan niet anders. Want het is de wet van het heelal. Als ik het niet aanvaard, ik kan hem niet vergeven dan stel je jezelf buiten de wetten van het heelal om. Hoe kan je dan bestaan? Het is net als aardewerk dat tegen de pottenbakker zegt, wat heb je van mij gemaakt? Ik wilde dat jij van mij zou maken een mooie, prachtige vaas. Dat ik een mooie, winkel verkocht zou worden, op, op Piccadilly. Ik wil de Delft blauw worden, en jij maakt van mij een gewone, iets van mij. Dat is wat je doet als je zegt, ik kan hem niet vergeven. Ik kan die Duitsers niet vergeven. Wat ze hebben ons aangedaan. Hoeveel leid. Hoe kan ik die moffen vergeven? Wat zij allemaal hebben gedaan met die of die en dat. Wij herinneren ons nog de moffen. Maar wat voor ellende daarvoor was. Wij zullen zien dat alle ellende die geweest was, inclusief de moffen, alle zielen die leven, die tot de finish komen, na 6000 jaar van, van correctie, zullen zien dat ook dat ten goede was. Absoluut ten goede. En natuurlijk, het gezonde verstand, het aardse verstand eigenspreekt. Hoe kan dat? En dat moet je, en dat is jouw werk om het te aanvaarden. Voorlopig gewoon te aanvaarden omdat jij nog geen krachten hebt om het zelf onder ogen te krijgen. Onder jouw innerlijke ogen. Om het Kom om het volledig te accepteren en rechtvaardigen wat je hoort. Je moet daarvoor natuurlijk kracht hebben, wat ik ook zeg hier in, in het artikel. Niet kracht van jezelf, maar vertrouwen hebben in de wetten van het heelal, dat zelfs als je nu niet in staat bent om het in jouw hart te rechtvaardigen, Jij ja, het toch wel rechtvaardigt, omdat je weet dat het te rechtvaardigen is aan het einde van de rit. Alle ellende, ellende in onze ogen, uiteraard, die er was geweest. Vernietigingen en andere dingen die ik niet eens kan noemen, want men zal absoluut niet begrijpen wat ik bedoel. We zullen zien dat alles absoluut voor het goede was. Laat staan jouw eigen probleempjes die peanuts zijn. Wat zijn, zijn jouw probleempjes die in jouw leven zijn? Ook die soms verschrikkelijke dingen zijn, die ik niet eens kan noemen. Die vernietigende oorlogen. Ik bedoel, wat buiten jezelf zijn, die verschrikkelijke di dingen, dus die Ver vernietigende, vernietigende oorlogen enzovoort. So Ook dat was voor het goede. Wij zullen zien dat alles goed was, uiteindelijk. Zal het komen tot het goede? Wij zullen zien dat het allemaal nodig was. Want er bestaan twee krachten, rechts en links, geset en goera. En de relatie tussen die twee. Wij weten alleen de redenen niet. En dat lijkt het ons, hoe kan het? En dan leidt het ons. Hoe kan dat? Toen en toen en toen was dat en dat en dat. Wij kennen de oorzakelijkheid niet. Wij weten niet hoe die krachten allemaal te ontwaar. Was die generatie de bescherming van boven waard? Was de generatie naar kritieke waarde, die bijna barmhartigheid waard? Als het antwoord nee is, dan neemt de kracht van dien, gestrengheid de overhand, en dan komt weer correctie. Kijk nou wat een geweldige correctie er is gekomen, na de Tweede Wereldoorlog. Het was blijkbaar absoluut nodig, deze ontwikkeling, zoals die gegaan was. Was het kwaad? Het was geen kwaad. Maar Hoe kan je dat, hoe kan je dat zo zeggen? Daarom geef ik ook geen interviews meer. Onthoud dat de kracht van het geloof boven het verstand moet groeien bij jou, want zo zijn de wetten van het helaas. Daarom dat als je iemand van buiten dit vertelt, die zal zeggen, hij is wel een beetje gestoord, wat vertelt hij jou, wat leren jullie dan van hem? De hele wereld drinkt Coca-Cola. En hij drinkt geen Coca-Cola. De hele wereld zegt dat het ellende was. Was het geen ellende? Waarvoor staan dan al die monumenten? En elk jaar miljarden lichtjes die branden. En hoeveel ge gehuild wordt er per jaar? student zegt, het is afgoderij. En mijn antwoord is, het is geen afgoderij. Het is een kinderlijke houding. En het is te begrijpen. Als een kind huilt, mama ik heb... Vingertje doet zeer of zo. Precies zo, zo huilt de groepsmens. De mens hij treurt, et Natuurlijk, omdat wij niet gecorrigeerd zijn, moeten wij wel zoiets aan, aan de dag brengen. Maar het moet één keer zijn en niet traantjes. Moet inkeer zijn. Wat is inkeer? Inkeer is wat wij nu leren. Jou mal goed naar de binnen laten komen. Verheffen jezelf geestelijk. Niet aan de mal goed hangen. Hoe slecht de wereld is. Hoe slecht het weer is. Hoe slecht alles is. Kanker. breng het omhoog naar de bina, naar de barmhartigheid. Dat is inker. Waar is de inker? de mal goed? de he, tataa, de onderste letter he, van de naam Hawaïe. Terug laten keren naar de bovenste he, naar de bina, naar de barmhartigheid. Het is niet need voor niets dat zij dezelfde letters hebben. De Bina is de letter he, en de Malgoed is de letter he. Ze hebben dezelfde oorsprong. Ze hebben dezelfde eigenschap eigen. De bovenste he is barmhartig H. En de onderste hee van de naam Hawaïa is malgoed of dien gestrengd. En is precies dezelfde letter. Hoe kan dat? Beide hebben substantieel bestaan. Beide lijken op elkaar. De ene lijkt op dien. Op een kant van de mid van Middanie op de gestrenging, en de andere, op de andere kant, van de, van de medaille, van de medaille, die twee krachten in, de schepping. De hele bedoeling is, om beiden, beide bij elkaar te brengen. Dat is de hele tikkun, de hele correctie, en dat is aan de mens, gegeven. Wat een prachtige opdracht, taak aan de mens is toevertrouwd van boven. De schepper heeft het aan de mens gegund. En tussen, het, en tussen hen, tussen die twee krachten, bestaat een spanningsveld. En dat spanningsveld moet je steeds... Overbrug.